7 uur, Helene Ekker met het NOS-journaal. De Russische minister Lavrov van Buitenlandse Zaken is buitengewoon optimistisch over de voortgang in het overleg over het Iraanse atoomprogramma. Lavrov onderhandelde de afgelopen dagen in Geneve met meerdere landen over dat programma. Afgelopen nacht werd het overleg opgeschort. Afgesproken is om op 20 november verder te praten. En Lavrov verwacht dat dan een gezamenlijke verklaring kan worden gepresenteerd. Het gaat daarbij over de vraag op welke manier Iran nog uranium mag verrijken en hoe de internationale gemeenschap daarop toezicht kan houden. Het Openbaar Ministerie zegt dat het zorgvuldig heeft gehandeld... in de verhoorprocedure in de zaak Tuitjehoorn. De weduwe van huisarts Tromp zei gisteravond in Nieuwsuur... dat haar man onder druk van het OM is verhoord. Begin september liet de huisarts zich opnemen in een psychiatrische inrichting... omdat hij suïcidaal was. Justitie zegt dat daarna in overleg met Tromps advocaten... en met instemming van de psychiater het tijdstip van het verhoor is bepaald. In Rotterdam is een monument onthuld ter ere van de tienduizenden gastarbeiders... die vanaf de jaren zestig naar Nederland kwamen. Het staat in het Afrikaanderpark en is gemaakt door beeldend kunstenaar Hans van Bentum. Het monument is bedoeld als eerbetoon... maar de initiatiefnemers willen ook dat er een boodschap van uitgaat. Dat gastarbeiders en hun kinderen en kleinkinderen niet langer gasten van Nederland zijn... maar volwaardige inwoners van Nederland. In de Eredivisie is Feyenoord AZ in de Kuip gelijk geëindigd. Het werd 2-2... Voor AZ scoorde Aaron Johansson twee keer, voor de Rotterdammers tevreden en Immers. Door het gelijkspel is AZ niet meer de koploper in de Eredivisie. De Alkmaarders staan nu tweede, op één punt achterstand van de nieuwe koploper Vitesse. Derde staat Ajax, dat vanmiddag met 3-0 won van NEC. PSV ging vanmiddag verrassend met 2-1 onderuit tegen NAC en staat achtste.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 Een uur lang verdieping van het wereldnieuws. Chris Keijne. Goedenavond, welkom bij de VPRO met weer een uur berichten van over de grens. Ja, de hele dag hoort u al het nieuws over de omvangrijke ramp in de Filipijnen. Op dit moment hebben wij daar weinig aan toe te voegen. Alle communicatie met het rampgebied is vooralsnog onmogelijk. Daar in de Filipijnen is het natuurgeweld dat mogelijk een nieuwe groep, grote groep zelfs, ontheemden zal veroorzaken. Maar op andere plekken in de wereld is het humanitaire leed helaas vaak mensenwerk. En daar gaat onze uitzending van vandaag over. Om te beginnen blijven we in Europa, want ook hier kampen wij met vluchtelingenstromen. Er is geen elektriciteit. Er zijn twee douches zonder warm water, voor duizend mensen dus. En er zijn twee verstopte toiletten. Oh, zegt hij, Is dit dan Europa? Het lijkt meer op Somalië. Ik ja, kan er het aan somalië Ja, hoorde verslaggever Mitra Nazar vanuit een overvol kamp met syrische vluchtelingen in Bulgarije. En zo meteen haar hele reportage en een verslag over de oorsprong van die vluchtelingenstroom in een gesprek met de maker van Return to Homs... De openingsfilm van het ITVA over de Syrische burgeroorlog. Maar ook humanitaire, humanitaire rampen in Soudaan. En, waar niemand het over heeft, de Centraal-Afrikaanse Republiek. En tot overmaat van ramp worden de hulpverleners in de wielen gereden... door antiterrorismewetgeving wetgeving en sancties. Dat allemaal in het komende uur. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Maar eerst dit. Gisteren liepen de onderhandelingen over het atoomprogramma van Iran weer vast. De verwachtingen waren hoog gespannen. Minister Kerry van de Verenigde Staten en minister Lavrov van Rusland... kwamen speciaal naar Geneve omdat er naar verluid een akkoord klaar lag. Maar volgens de berichten was het de Franse minister Laurent Fabius... die op het laatste moment toch dwars bleef liggen. Aan lijn nu correspondent Frank Renaud in Frankrijk. Goedenavond, Frank. Goedenavond. Waren het inderdaad de Fransen die dwars lagen in Geneve? Nou ja, de commentaren liggen er niet om. Hè. In Iran wordt het er in ieder geval gezegd. Daar wordt zelfs getwitterd door religieuze leiders... over de vijandige Fransen. En ook ja. de Amerikanen denken het. De New York Times schrijft dat de Fransen zich... halstarrig hebben opgesteld. En ook in de Franse pers, uh, ja, daar wordt bijna eensgezind... de oorzaak van de mislukking bij Fabius gelegd. De voormalige ambassadeur van Frankrijk in Iran... François Nicolau werd bijvoorbeeld geïnterviewd... en die zegt, het is verbazingwekkend... hoe halstarrig Frankrijk is opgetreden in Genève. Ja. En dagblad Le Monde zegt, alles leek in kannen en Kruiken tot Fabius om de hoek kwam kijken. Ja, want er zou sprake van zijn dat Frankrijk, Fabius... op het laatste moment nog weer aanvullende eisen heeft gesteld... op het akkoord dat er lag. Wat, wat voor soort eisen zouden dat kunnen zijn? Nou, Frankrijk heeft twee punten eigenlijk ingebracht bij die onderhandelingen. Het gaat ten eerste over die toekomstige reactor in Arak... waar plutonium gemaakt kan worden. Daar is Parijs uitermate bezorgd over. Die wordt nu gebouwd, gaat... hè? Ja. Die wordt nu gebouwd, inderdaad. Uh, en het gaat ook over de mate waarin Teheran uranium mag verrijken. Dat moet veel strenger aan banden worden gelegd, zegt Frankrijk. En die twee punten hebben dus roet in het eten gegooid. Of zoals de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Mohammed Javad Zarif, zei... als je over details gaat praten, dan is het logisch dat je op problemen stuit. En dit waren twee van die details, blijkbaar. Ja, maar goed, die details waren natuurlijk door de andere bondgenoten van Frankrijk al uitonderhandeld van waar deze actie denk je? Ik denk dat het te maken heeft met de tumultueuze geschiedenis van Frankrijk en Iran, als je het zo mag stellen. Het gaat terug naar de jaren tachtig, toen Parijs eigenlijk de kant van Irak uh, koos in het conflict met Iran. Hè. En dat mondde uit in wat hier wordt genoemd een geheime oorlog tussen Frankrijk en Iran. Met ontvoeringen in het Midden-Oosten, met aanslagen in Frankrijk, die door de Fransen werden toegeschreven, al dan niet direct uh, aan Iran. In 2007 kregen die spanningen tussen beide landen eigenlijk een nieuwe impuls. Want toen werd de rechtse Nicolas Sarkozy gekozen als president. En die die heeft eigenlijk de hele tijd een keiharde koers gevaard... met name over dat nucleaire programma van Iran. Hm. Eerst zien, dan geloven was zijn beleid. Of zoals hij het zelf zei, Sarkozy... Of Iran krijgt de bom, of wij bombarderen Iran. En de huidige socialistische regering van François Hollande... die heeft die lijn eigenlijk gewoon overgenomen. Ja, en uh, er zou ook sprake zijn van Franse belangen. Bijvoorbeeld in Saoedi-Arabië. Uh, proberen de Fransen ook een beetje in het gat te springen... dat ontstaat tussen de Verenigde Staten en de Saoedi's... die zoals bekend niet blij zijn met de bewegingen richting Iran? Nou, Frankrijk wordt wel verweten inderdaad de spreekbuis nu te zijn in Geneve, van Saudi-Arabië, maar ook van Israël trouwens. He, allebei landen die heel erg tegen dat akkoord zijn met Iran. Niet alleen vanwege het directe gevaar dat Iran dan zou zijn... maar ook vanwege de toenadering inderdaad, tussen het Westen en Iran... wat wel eens ten koste zou kunnen gaan... van hun eigen goede relatie met het Westen. Ja. En het is inderdaad zo dat Frankrijk, de Franse regering... De goede relaties wil houden met zowel Israël als Saudi-Arabië. Want over een week bijvoorbeeld gaat president Hollande ook nog naar Israël... voor een officieel bezoek, ja. Ja... En over tien dagen wordt er verder gesproken in uh, Genève. Dan is Hollande dus inmiddels weer, weer terug uit de Israël. Um, denk je dat de Fransen dan uiteindelijk inschikkelijker zijn? Uh, Lavrov liet vanavond weten zeer te zijn... over een uiteindelijk uh, resultaat. De Fransen zullen toch niet het hele proces vast laten lopen... tegen de zin van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië? Nee, dat willen ze niet. De Fransen willen niet dat het vastloopt natuurlijk. Maar ze hechten wel heel erg aan die twee punten. Hè? Dat die arak centrale en dat verrijkt uranium. En het is ook zo dat Kerry, John Kerry, de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika... die heeft ook in Geneve gezegd dat wat hem betreft... over die arak centrale gepraat moet worden. Hm. Dus wat betreft de Fransen is het nog geen gelopen race. Ze geven nog niet op. De vraag is wel natuurlijk hoe hoog gaan ze het spelen... als een akkoord straks helemaal van de baan lijkt door houding. En daar weet eigenlijk nog niemand het antwoord op. Nee, dat gaan we zien over tien dagen. Dank je wel, Frank. Bureau Buitenland neemt je mee. Ja, naar Amsterdam in dit geval, want het is bijna weer zover. Het 26e International Documentary Film Festival gaat daar op 20 november van start. Peter, bekend als het ITVA. Ook dit jaar is de VPRO daar als vanouds bij. Als sponsor en als producent van diverse getoonde documentaires. Bureau Buitenland mocht alvast de openingsfilm zien, Return to Homs. In de documentaire volgen we een groep vrienden in de Syrische stad Homs. Vanaf de vreedzame proces, protesten waar het allemaal mee begon tot en met de bloedige burgeroorlog van nu. Redacteur Abdou Bouzerda sprak de Syrische maker van Return to Homs, Talal Derki. Het is augustus 2011 en in de stad Homs lopen de straten en pleinen vol. Hoopvolle mensen die het aftreden van president Bashar al-Assad eisen. Het is niet toevallig dat de filmmaker Talal Derki juist deze stad en haar bevolking heeft uitgekozen voor de film Return to Homs. Daar begon het allemaal. Ik heb veel steden aan het begin van de revolutie bezocht. Maar juist deze stad wist mijn hart te veroveren. Ik heb ongelooflijk veel respect voor de bewoners van Homs... die ondanks alle gevaren de straat opgingen. De meeste protestliederen en leuzen werden ook daar bedacht. En de grote ster van de protesten is Abdelbasid Sarraud. We leren hem in het begin van de film kennen als een vrolijke 19-jarige jonge man. Als keeper van het Nationale Jeugdvoetbalafdal is hij al een lokale held. Het barst van de energie en geniet van alle aandacht. Kinderen rennen hem achterna als hij ze voorbij rijdt. En iedereen vraagt hem protestliederen te zinnen die hij zelf bedenkt. Als de protesten aanhouden, kiest het Syrische regime voor vergaande tegenmaatregelen. Er worden sluipschutters ingezet die demonstranten willekeurig neerschieten. En juist op dit moment vestigde Abdul Bassid zijn reputatie als onbevreesde activist. Abdul basid is ongelooflijk dapper. Terwijl mensen dood om hem heen neervielen, liet hij zich optillen. Hij ging vier overeind staan op de schouders van mededemonstranten en liet de mensen scanderen dat sluipschutters maar op zijn nek en hoofd moesten schieten. Zo iemand maakt gewoon indruk. Je kunt om zijn persoonlijkheid niet heen. Hij werd toen de held van Syrië. Maar ook de veiligheidsdienst krijgt belangstelling voor hem. We zien in de film dat zijn ouderlijk huis uit wraak wordt verwoest. En zijn ooms en broer worden vermoord. Zijn familie moet uiteindelijk vluchten. Hij zelf blijft ondanks alle gevaren in Homs. De situatie in Homs werd levensgevaarlijk. Ook voor mij. Ik moest met mijn apparatuur door alawitische vrouwen... de stad binnengesmokkeld worden. Als ik er niet was, dan filmde Osama al-Homsi. Aan hem heb ik veel van het filmmateriaal te danken. De dromige Osama is bevriend met Abdelbasid. Met een handcamera legt hij zoveel mogelijk momenten op beeld vast... Door zijn lens zien we de sfeer steeds grimmiger worden. Het Syrische leger besluit vanuit de lucht hele wijken plot te bombarderen. Osama wordt ook geraakt en is in levensgevaar. Terwijl Osama in een professorisch ziekenhuis ligt, verandert de vriendengroep van Abdelbasid langzamerhand in een heuse gewapende groep. Als Osama ontwaakt en strompelend zijn vrienden gaat opzoeken... voelt zij zich al snel een vreemdeling. De vrienden richten plagerig de geweren op elkaar en scheppen op over hun daden. De tijd van vreedzame protesten is definitief voorbij. Het is oorlog. Het regime staat hard terug... Hans wordt een spookstad. De bewoners zijn in alle haast gevlucht. Abdul Basit zat door en zijn vrienden verplaatsen zich door gaten in muren van huis naar huis. Onzichtbaar voor de tanks en sluipschutters van Assad. Ze eten maandenlang wat de mensen in hun huizen hebben achtergelaten. Drinken uit waterputten, lachen en huilen s'nachts bij kaaslicht. Uiteindelijk vluchten ook zij via het riool de stad uit. De groep van Abdul Basid bestaat maar uit 100 man. Het stelt militair niet veel voor. Maar juist dat ze zich verzetten geeft hoop. Ik durf ook niet te zeggen of dit het allemaal waard is. Het is een hele moeilijke vraag. Abdul Basid vindt in ieder geval van wel. Hij is naar Homs teruggegaan. Op het einde van de film zien we een lachende Abdel Basit Op de achterkant van een pick-up met zijn strijdkameraden onderweg naar Homs. Terug naar de stad waar hij zo graag over zingt. Zijn <middels> Hij leeft nog gelukkig. Door hem blijf ik in een verenigd Syrië geloven. In een Syrië zonder sectarische haat en buitenlandse huurlingen. Ik ben een koerd uit het noorden en voel me als een Syriër verbonden met Homs. Abdul Basit is de held van Homs, maar hij is ook mijn held. Dat zie ik weer. En zo eindigt de film met een glimlach. Terug naar Homs, daar waar het begon. We hoorden Abdou Bouzerda in gesprek met de maker van Return to Homs, Talal Derki, de openingsfilm van het ITVA. Vanaf 20 november te zien. En op 24 november komen ook wij vanaf het ITVA met gesprekken over andere bijzondere films. Gevolg van die uh, Syrische burgeroorlog is onder meer een groeiende humanitaire crisis in Bulgarije. Iedere dag steken meer dan 100 Syrische vluchtelingen de Turkse grens over naar het armste land van de Europese Unie. De Bulgaarse autoriteiten kunnen de stroom vluchtelingen nauwelijks aan. Er zijn er inmiddels ruim 8000 en er is maar een capaciteit voor 4500. En dat leidt tot schrijnende omstandigheden in geïmproviseerde vluchtelingenkampen waar Syrische families met kinderen in tenten slapen... zonder warm water, elektriciteit, verwarming en met weinig voedsel. NGO's in Bulgarije luiden de noodklok. De regering is begonnen met de bouw van een 30 kilometer lang hek... op de grens om de instroom in te perken. En vraagt Brussel om hulp. Luistert u naar een reportage van Mitra Nazar zo uit elkaar weer de jemmer. door ik gaan we best ik we besturen naar Oké. Laten we even de binnenkant van de tent zien waar hij met zijn gezin in woont. How many people are here? Six, Six. Six people Six. in one tent, okay. And do you have uh, some kind of heating for winter? No, no. no. We have only two blankets. No. For each, no. Two blankets? Yes. Did they say anything yes. about what, no. what they will do in the winter? No, this is the problem. No, Nobody listens uh, to us and nobody uh, gives us answers. So we're just waiting. How do you get food? Do you have Every... Two days, three days. Ze give us uh, some potatoes. Het is almost uh, in this week it, it has been our voedsel. Our, uh, tussen vervallen legerbarakken leven hier meer dan duizend Syrische vluchtelingen die de afgelopen maanden de grens tussen Turkije en Bulgarije zijn overgestoken. Ik ben in Harmanli, een provinciestadje in het zuiden van het land. En hier ligt het meest beruchte vluchtelingenkamp van dit moment. Dit kamp is een maand geleden geopend omdat er opeens zoveel Syrische vluchtelingen binnenkwamen... dat de bestaande asielzoekerscentra het niet aankonden. Hier een groep Syrische jonge mannen voor hun tent. Eén van hen spreekt Engels, dus vertaald... Ik kan oh, zij dat Somalië dat hier op Somalië en Europa. Is dit dan Europa? het lijkt meer op Somalië. Er zijn een paar tientallen prefab containers. Maar de meeste mensen zitten in lekkende tenten zonder degelijke ondergrond en slapen op matrasjes. Er is geen elektriciteit, geen verwarming. Er zijn twee douches zonder warm water voor het hele kamp. Voor duizend mensen dus. En er zijn twee verstopte toiletten. Veel mensen zitten voor hun tent en hebben een kampvuurtje gebouwd... want het begint inmiddels behoorlijk koud te worden s'avonds. De teller in Bulgarije staat inmiddels op bijna 10.000 vluchtelingen. Dat is bijna tien keer zoveel als vorig jaar. En elke dag nog steken meer dan 100 vluchtelingen de turks bulgaarse grenzen over... En dit soort armoedige kampen laten zien dat het armste land van de Europese Unie dit soort vluchtelingenstromen nauwelijks aan kan. What we see in the centers is that all of them have exceeded their capacity by 100% uh, or it's operating at 190% or 150% in the case of Harmony, it's operating at 240%. Alle asielzoekerscentra in het land overschrijden capaciteit, zegt Boris Cherysikov van de UNHCR. Bovendien houdt Bulgarije asielzoekers gevangen in kampen. Dat is een schending van mensenrechten. Bulgaria is detaining uh, asylum seekers in this facility. But um, what we understand is that this is a temporary measure. Het is een tijdelijke noodoplossing, zegt de regering. Tschershikov geeft Bulgarije dus nog even de tijd om de omstandigheden te verbeteren. Maar hij keurt het niet goed. Because many of the people who arrive in Bulgaria they're fleeing terrible violence. They're fleeing. Uh a state in which they've seen their relatives killed before their very eyes. These are extremely horrific uh, experiences. And being in a in a prison-like setting where you cannot go out, you cannot uh, you cannot have the freedom to, to move, you cannot have the freedom to go and buy your own food, you cannot have the freedom to, to go and select the clothes that you will wear, for instance. Uh, it's again a traumatic experience. Hier in een van de opvangcentra in Sofia ontmoet ik François Mahmoud, een uit Syrië gevluchte ingenieur. Ik vraag hem waarom hij nou juist naar Bulgarije is gevlucht en niet naar een ander EU-land. Het uh, is niet easy om naar andere landen te gaan. Je moet een geld betalen. Sommige mensen kopen een fake passport om naar to Frans, Zweden of andere landen te gaan. Het kost of money. Het is duur, vertelt hij. In Bulgarije is het, uh, is het goedkoopste. Ik weet het niet. Voor Bulgarije was het makkelijk en kost het niet veel geld. In Turkije zijn er veel mensen die de grens kennen. Hij was een taxi Hij helpt ons om om de grens te komen. In Turkije betaalde hij 300 dollar aan een smokkelaar die hem naar de grens bracht. Toen is hij lopend overgestoken door het bos... En daar aan de andere kant opgepakt door de Bulgaarse politie. Zo doen de meeste vluchtelingen die hier terechtkomen het. The en hij is niet de enige die andere verwachtingen had van de Europese Unie. Ik verwacht dat het in de Europese Unie goed is. We hebben deze idee over de Europese Unie. Dit is wat we in onze landen zeggen. Europa is de landen. Van de rechten, van de mensheid. Dit is onze image over Europa. En nu ben je in Europa. Nu ben ik een beetje hier in het centrum van Sofia. Ontmoet ik Borislav Dimitrov. Hij geeft rechtshulp aan, aan vluchtelingen. En is heel actief binnen de vrijwilligersorganisatie die naar de kampen gaat om eten, drinken, dekens en alles wat nodig is te brengen. Last night, a Syrian boy was stabbed knife and beaten in front of one of the reception Er is een dubbele crisis aan de gang in Bulgarije. De regering kan het aantal vluchtelingen niet aan, met als gevolg schrijnende omstandigheden in geïmproviseerde kampen en daarnaast is er een plotselinge uitbarsting van xenofobie lijkt het wel. Het is heel what wat is happening now because it's something that might lead to the place where Greece is currently, in my opinion, because of all those, all those uh, xenophobic things that have been said and the, the impression of those people that is uh, placed on the society and... On and so is largely political in, in all the places that are receiving many many many people, like Italy, like Greece and so on. So, en de regering zegt Boris draagt ook niet echt bij aan de tolerantie there have been something said by the, by the minister of interior that uh, it is recorded that put them in the close camps because and the reasons quoted were they don't know the language and they don't don't have money So those are the reasons for putting those people into closed camps which are basically effectively prisons because you cannot go in and out and also, been said that for no reason they would be allowed to be walking around Bulgarian citizens. De minister van Binnenlandse Zaken zei onlangs publiekelijk dat vluchtelingen opgesloten moeten worden. Uh, om te voorkomen dat ze tussen de Bulgaren uh, over de straat lopen. So, those are things that are. When you say that, the normal person who's watching TV is getting the impression that oh, if if the officials are saying that, oh, those people should be really something bad, you know. Heel vroeg in de morgen zijn in Gulianderwent, een dorpje op een paar meter van de grens met Turkije. De brouwer. Dobroutro. Dobro. Het is een dorp van 50 inwoners. Als je hier over de vallei kijkt, dan kun je de Turkse grenzen zien liggen. De mensen hier vertellen dat ze bijna iedere dag vluchtelingen door hun dorp zien komen. Ze komen hier aan. Moe, ziek. uitgehongerd. Ze geven ze wat eten en dan bellen ze de politie. Die komt ze dan ophalen. Ja. Ze is duidelijk niet heel blij met deze vluchtelingen. Ze zegt wij arme Bulgaren, hebben al zo weinig. Nu wordt er miljoenen besteed aan deze vreemdelingen. Hoe, hoe is dat mogelijk. En als we zelf naar een ander land willen, dan zijn we niet welkom. Ik kan niet veranderen, met welke naar een andere land gaan, zullen ze opnemen. En, wil en elke keer als de Syrische families langs haar huis lopen, vraagt ze ze of ze even willen zitten, of ze wat willen eten, wat willen drinken. Oh, ze heeft zo'n medelijden met ze, de kinderen huilen. Ze doodt. Ze doodt. Ze doodt. Ze doodt. Ze doodt. Ze doodt. Ze Ze doodt. Ze U hoorde een reportage van Mitra Nazar. Volgende week hoort hier een reportage uit Servië. Want ook daar ontstaat een groeiend vluchtelingenprobleem. Bureau Buitenland. Een andere blik op de wereld. Ja, het is een kleine twee minuten voor half acht. U luistert inderdaad naar de VPRO, naar Bureau Buitenland. Antiterreurwetgeving en sancties zouden het werk van hulporganisaties in crisisgebieden zoals Somalië en Syrië hinderen. Het gaat er met name om dat banken weigeren geld over te maken naar lokale partners van die hulporganisaties. Um en uh, dat doen ze niet omdat ze dan boetes riskeren van bijvoorbeeld de Amerikaanse of de Britse wetgever of van de Verenigde Naties. In de studio is Lia van Broekhoven, zij is directeur van het Human Security Collective. Een in januari van dit jaar opgerichte NGO die de antiterreurwetgeving overal ter wereld wil hervormen. Goedenavond, mevrouw van Broekhoven. Goedenavond. Sprake. Ja, u bent er. Wij gaan zo meteen wat uitgebreider spreken. Maar eerst heb ik aan de telefoon Tom van der Lee. Hij is directeur campagnes van Oxfam Novib. Ook goedenavond. Goedenavond. Ja, ons bereiken die uh, berichten. Maar kunt u dat bevestigen? Hebben hulporganisaties inderdaad last van antiterreurwetgeving... als ze bijvoorbeeld in een land als Syrië uh, hulp willen bieden? Ja, dat klopt. Wij... Uh... Hebben het moeite soms om geld over te maken naar lokale NGO's, partnerorganisaties. die proberen noodhulp te geven. omdat banken terugschrikken om ja, financieel betalingsverkeer mogelijk te maken naar plekken. waar ja, sprake zou zijn van terreur. of in ieder geval ja, organisaties beschuldigd worden van terrorisme. uit vrees inderdaad om, om boetes te riskeren. of sancties van autoriteiten die proberen terrorisme te bestrijden. Ja, en, en uh, hoe, hoe concreet hebt u het meegemaakt? Ik bedoel, de, de, de humanitaire situatie in, in Syrië is uh, nou, rampzalig, is nog zacht uitgedrukt. Heeft dat inderdaad ja, ja. al tot consequentie gehad dat u bijvoorbeeld naar Syrië geen geld over kon maken? Maar uh, dat bleek, ja, betekent wel dat je vaker meerdere banken moet uh, proberen... Uh, en omwegen moet verzinnen om uh, geld nog ter plekke te krijgen. Maar dat het uh, niet makkelijk is, uh, dat is uh, zonneklaar. Ja. Um, en u zegt, we hebben voor Syrië dan steeds nog wel een bank gevonden. Hebt u, hebt u inmiddels ook al andere wegen moeten zoeken, bijvoorbeeld buiten banken om? In Syrië nog niet, maar in een land als Somalië wel. Want ja. wat is daar het probleem? Nou ja, daar is het probleem dat je eigenlijk helemaal geen officiële banken hebt. Al jaren niet. En dat gat is gevuld door wat uh, ja, genoemd wordt money transfer companies. Vaak waren het voormalige telefoonbedrijf die uh, ja, ontdekten dat er een schreeuwende behoefte was aan immigranten uh, om geld over te maken aan hun familieleden in Somalië mm -hmm. en dat niet via het reguliere betalingsverkeer zou kunnen. Daaruit zijn uh, ja, alternatieve banken ontstaan, die money transfer companies, en die wilden worden nu weer bedreigd omdat banken eigenlijk ook geen geld meer willen overmaken naar die money transfer companies, zodat zij geen mensen in Somalië kunnen bereiken. Ja, dat, dat, dat gaat met name in dit geval, begreep ik, over de, de Britse bank Barclays... die exact dat niet op. meer wil ja. doen. Ja, en uh, daartegen zijn uh, wij en andere NGO's... ook samen trouwens met uh, enkele money transfer companies in het geweer gekomen. Uh, Tahap Shield is uh, zo'n beetje de grootste money transfer company... en die heeft ook een aantal ja, uh, rechtszaken aangespannen om dit tegen te houden. Er zijn kleine overwinningen in uh, behaald... maar Barclays uh, ja, is een particuliere bank... en geeft aan dat ze er toch mee zullen stoppen. Maar mede dankzij uh, ja, het campagnewerk heeft nu de Britse overheid toegezegd toch een, uh, ja, een soort veilige corridor, corridor te uh, creëren waardoor er nog wel betalingsverkeer mogelijk zou blijven naar Somalië. Wat cruciaal is voor het, het werk van hulporganisaties, ja. maar ook wel voor ja, mensen... Uh, die direct proberen in leven te blijven dankzij uh, steun van hun familieleden. Ja, dus... Dat geld is in omvang veel groter dan uh, ja. officiële ontwikkelingshulp. Ja. En nog even over Syrië. U zegt het lukt ons tot nu toe nog wel om dat geld te krijgen. Maar is het doordat het zo moeilijk is wel minder geld dan wat u misschien had gewild? Nou ja, het kost ons allemaal extra tijd en inspanningen. En dat gaat ten koste van uh, die directe hulpverlening. En we hebben ook uh, verhalen gehoord, maar ik heb ze niet uit de eerste hand bevestigd gekregen. Ja, dat het uh, ook hulporganisaties gewoon niet meer gelukt is om een bepaalde partner te bereiken via, via betalingsverkeer. Ja. Ja. Goed, hartelijk dank uh, meneer Van der Lee. Ik spreek verder met uh, Lisa van Broekhoven. Zij is directeur van het Human Security Collective. Heel even in het kort, mevrouw van Broekhoven. Wat is dat precies? Dat is een uh, nieuwe stichting die al een aantal jaren... Uh, de gevolgen monitort van antiterreurmaatregelen wereldwijd... op ontwikkelingssamenwerking met name. Ja, dus u uh, hebt een bredere overzicht nog over... wat bijvoorbeeld die antiterreurwetgeving en sanctiewetgeving voor, voor uh, gevolgen heeft. Uh, uh, meneer Van der Lee had niet hele directe voorbeelden over of Syrië... dat het echt mis is gegaan. Hebt u die wel? We hebben, we hebben wel voorbeelden, maar dat organisaties willen daar niet echt mee naar buiten komen, omdat terrorisme toch wel een rode vlag is en ze bang zijn voor reputatieverlies. Ja, maar uh, zonder de naam van die organisatie te noemen, wat is het voorbeeld dan? Het voorbeeld is dat ze al jarenlang uh, mensen, partners uh, financieren in Syrië. die zich bezighouden met, uh, met rechten, met uh, kinderrechten, vrouwenrechten. En dat is ontzettend lastig nu. En dan zou je denken: van goh, moet dat nu hè, nog steeds in Syrië? Want het land is natuurlijk een uh, enorme humanitaire crisis verwikkeld. Maar er zijn nog steeds groepen in Syrië die het ondersteunen waard zijn. Met name groepen die al jarenlang ook de groep in Nederland worden ondersteund, die ja. dat heel erg zorgvuldig doen. Ja. ja. Uh, nu was er net sprake van de Barclays Bank over Somalië. Gaat het in dit geval bijvoorbeeld om Nederlandse banken? Er zijn ook Nederlandse banken die uh, het uh, ja, weigeren... om uh, transacties naar sanctielanden zoals Syrië te doen. Of bankrekeningen te openen als men daarom vraagt vanuit Nederland. Welke banken zijn dat? Uh, dat zijn uh, onder andere ING en de Rabobank. Hmm. Bent u daarmee in gesprek? Bedoel, Legt u die klachten die u bereiken legt u die bij die banken neer? Wij zijn in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Banken... om hierover te, om hierover te praten. Ja. Want wat vindt u van uh, zo'n houding uh, van die banken? Nou... Ergens begrijp ik de banken ook wel. Omdat zij, zoals ook al eerder is aangegeven... verantwoordelijk zijn voor geldtransacties. En geld mag niet in de handen komen van terroristen... of de groepen die terroristische acties willen plegen. Dat is natuurlijk een bijzonder zware... Nou ja, een zwaar iets. Ja. En banken zijn uiteindelijk verantwoordelijk... dat die transacties ergens komen. Dus ze willen vermijden dat dat gebeurt. En dan... Ja, hebben ze soms toch liever dat ze dan maar geen rekeningen open of transacties doen van organisaties die in moeilijke gebieden werken. Ja. We hebben ook een reactie gevraagd van de ja. Nederlandse Vereniging van Banken onder meer. En in het kort komt die reactie erop neer dat ze zeggen dat is het terrein van de wetgever. Wij moeten ons aan de wet houden, aan die sanctiewetten en aan die antiterrorismewetten. En maatschappelijk verantwoord bankieren gaat ook over het feit dat je moet zorgen dat er geen geld bij uh, terroristen terechtkomt. Zitten ze, eigenlijk, zitten ze inderdaad zo klem? Kunnen ze, ze eigenlijk zelf niks doen? Uh, ze zitten klem, maar wellicht, zoals ook Tom van der Lee zei, kunnen ze wel iets doen. Ik denk het voorbeeld van een groep, een coalitie, in dit geval in het Verenigd Koninkrijk, die met Barclays en de wetgever blijkbaar heeft onderhandeld om toch een soort safe corridor te, te, te ontwikkelen, in dit geval voor transacties naar Somalië, lijkt me ook een mogelijkheid die in Nederland onderzocht kan worden. Hmm. Ja. Hoe gaat dat nu dan in de, in de praktijk, zo'n uh, Rabobank die dan een, een rekening weigert, waarop screenen ze dan? Gaat dat bijvoorbeeld, als het, als het over Syrië gaat, alleen al over het feit dat er uh, een, een begrip als islamitisch voorkomt in uh, de, de naam van die partner, hoe, hoe, hoe, hoe liggen die criteria? Nou, criteria die... Uh, nou, Syrië is in eerste instantie een sanctieland. Dus dat, is al heel erg, dat ligt heel erg gevoelig. Mm -hmm. um, ja, er zal ook gekeken worden naar... Uh, ja, wat, voor, wat voor type organisaties wil deze transacties doen. Als het gaat om een Nederlandse organisatie... die op het gebied van mensenrechten werkt... dan wordt het ook alweer een graadje moeilijker. Maar ook voor banken... banken moeten door deze zorgvuldigheidsprocedures gaan. En dat is inderdaad... Uh, ingegeven door de wetgever. Maar eigenlijk is dat ook niet de taak van banken om dat te doen. Hè. Ze worden zo deelgenoot gemaakt van uh, antiterreurdoelstellingen... Doelste die uh, via internationale wet- en regelgeving ook in Nederland wordt vertaald... en dan uiteindelijk bij banken en NGO's neer, uh, neer wordt gelegd. Mm -hmm. ja. um, en en uh, hoe gaan NGO's daar zelf mee om? Hoe zorgvuldig screenen die uh, hun partners... Nou, NGO's met name zij, die uh, dus ook geld krijgen van de Nederlandse overheid. En zoals u wellicht weet in Nederland zijn dat er velen. Ja. Die, uh, die het wordt wel wat minder. Het wordt wel wat minder, maar, het uh, wat minder, uh, maar over het algemeen zijn de uh, meeste NGO's in Nederland toch nog gesubsidieerd door de Nederlandse overheid. En uh, aan die subsidie zitten heel veel uh, eisen, aan, eisen vast. Hè, van uh, het, het verantwoording afleggen over uh, wie je financiert, hoe je dat doet. Er zijn vele audits. Er zijn vele evaluaties. Dus uiteindelijk zijn NGO's altijd heel zorgvuldig. En met wie ze, met wie ze uh, partneren en, en waar ze doen en ook hun, hun geldtrail zijn ook altijd heel zorgvuldig in kaart gebracht. Mm -hmm. Dus uh, wat dat betreft denk ik dat, uh, ja, je kan nooit helemaal uitsluiten. Maar over het algemeen. Uh, komt het geld van Nederlandse NGO's goed terecht. Ja, dat, dat zal denk ik in het geval van Syrië ook betekenen... dat er uh, gebieden zijn waar helemaal niet meer gewerkt wordt door NGO's... omdat ze onder controle staan van, van als terroristisch gebrandmerkte organisatie. Dat klopt, dat klopt. En dat is ook een probleem. Ik, ik denk ook dat Syrië is een heel speciaal geval is. Een enorme ja, tragedie... Uh, het is waar. Als er geen geld overgemaakt kan worden... dan zijn dus gebieden waar terroristische act uh, groepen actief zijn. Velen. Die worden helemaal geïsoleerd. Waardoor mensen daar, uh, buurten, gemeenschappen, mensen... helemaal verstoken blijven van, van hulp. En dus ja eigenlijk ook in de, in de armen worden gedreven van extremistische groepen. Ja, nu hebben we het over uh, dat voorbeeld van de Nederlandse organisatie met de Rabobank. Is het, is mm -hmm. het in het buitenland nog lastiger, bijvoorbeeld in het, in het Verenigd Koninkrijk of in de Verenigde Staten? Ja, uh, eigenlijk komt heel veel uh, de antiterreurmaatregelen waar we het over hebben... die zijn met name na, ja, na, na 9-11, natuurlijk naar de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten... Ontwikkeld. En Amerika is echt een drijvende kracht uh, van deze wet, uh, wet en regelgeving wereldwijd. Zij maken daarbij gebruik van een uh, groep die heet de fin Financial Action Task Force, de FATF. Mm -hmm. En de FATF is een grote onbekende, maar bij velen, maar het is wel de drijvende kracht achter het ontwikkelen van uh, standaarden op het gebied van tegengaan van witwassen van, van de criminele gelden. Mm -hmm. Het tegengaan van financieren van terrorisme via het internationale financiële systeem en sinds kort ook het tegengaan van het verspreiden van massa- en vernietigingswapens. Ja, nou, ja. En uh, die, uh, Amerika nogmaals, die is, uh, is dus een drijvende kracht achter deze internationale wetregelgeving en heel veel Amerikaanse uh, NGO's hebben last gehad hiervan en zijn in de loop der jaren, ook al een aantal jaren geleden, hebben zij bijvoorbeeld hun uh, activiteiten stopgezet in ja. landen waar Sprake is sprake zou zijn van islamitisch uh, terrorisme. Ja. Nu gaat u binnenkort overleggen met de banken en met het ministerie ja. van Financiën. Wat, wat zou u precies van hen willen? Nou, zo'n overleg is natuurlijk uh, eerst aftasten. Want uh, we moeten elkaar leren kennen. Overigens zit ook een aantal NPO's of NGO's in dit gesprek. Uh -huh. Ik zou graag willen dat, uh, dat er, dat er geluisterd wordt naar uh, wat, wat er gebeurt met de NGO's, dat banken ook hun verhaal kunnen doen. En wellicht kunnen we dan, uh, nou ja, misschien op, op, via goed Hollands gebruik... Hè, het polderen, hmm. uh, kijken wat volgende stappen kunnen zijn. Want, want dat er dus mogelijkheden zijn, uh, uh, is, is duidelijk uit het gesprek... wat u hiervoor had met Tom van der Lee. Ja, nou zijn wij daar goed in, in polderen. Maar in de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië gaat dat denk ik <laughs> niet werken. Nee, dat gaat niet werken. Maar ik, ik bedoel, wij zijn natuurlijk geen Groot-Brittannië en, nee. en Amerika. Hoewel ze heel veel invloed hebben, hoor, op... op, op ook hoe hier uh, antiterreurmaatregelen uiteindelijk worden uh, uitgevoerd. Maar ik ben, uh, ik ben optimistisch dat we in ieder geval wel naar elkaar kunnen luisteren... en dat alle betrokken partijen wel uh, met elkaar zouden willen praten in eerste instantie. Wat vervolgstappen zijn, dat kan ik, u, ja, kan ik hier nog niet uh, zien of overzien. Dan gaan we u straks weer bellen, mevrouw van Broekhoven. Nou, dat zou mooi zijn. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Die, die Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? malam. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? hij gaat over. En we bellen vandaag met Sudan. Want nadat daar een aantal jaren geleden een eind kwam aan de decennia lange burgeroorlog. En het land per referendum werd gesplitst in Noord- en Zuid-Soedan. Is het vechten niet gestopt. Veel geweld daalt op dit moment op het hoofd van de Nuba neer. Die in het noorden wonen, maar sympathiseren met het zuiden. In het nuba gebergte woont Ryan Boyette. Hij is een, hij is een Amerikaan. En de enige overgebleven buitenlander daar. Toen het geweld opleidde in juni, trokken alle hulpverleners weg. Ryan bleef, startte zijn eigen nieuws website, Nubai Reports En deze week maakte hij bekend dat het vechtseizoen weer is begonnen. In de voorbije maand waren er minstens 47 bombardementen. Rick Delhaas belde met Ryan Boyette. Sinds het begin van de oorlog hebben gevechtsvliegtuigen meerdere keren delen van het Nuba-gebergte gebombardeerd. Vaak vallen daar burgerslachtoffers bij. In oktober zijn acht mensen gewond geraakt, onder wie vier kinderen. En er is ook een dode gevallen. Er zijn 70.000 vluchtelingen en elders in Zuid-Soedan nog eens 120.000. Het droge seizoen begint en dat betekent het begin van nieuwe gevechten. Dan zijn de wegen weer bereikbaar voor tanks en artillerie. Dat is het gevechtsseizoen. Alle hulporganisaties en buitenlanders zijn vertrokken uit zuid Kordofan, Maar u bent gebleven, waarom? Uh, I to stay many there are my ik woon en werk al zo lang in het nuba gebied Ik heb hier heel veel vrienden en familie. Ik kan niet zomaar vertrekken en een vliegtuig pakken... en zeggen, ik hoop dat jullie deze oorlog overleven. Ik voelde dat we met onze vrienden hadden... we tegen atrocities... Ik vind dat we bij onze vrienden moeten blijven en opkomen tegen vreedheden, oorlogsmisdaden en voor de mensenrechten. Ik heb gehoord dat u getrouwd bent met een lokale vrouw. Klopt dat? Yes, that's right. My, my wife, uh, Jazeera, she's, uh she's from Nuba. Inderdaad, mijn vrouw Jazira komt hier vandaan. We hebben een huis in de nuba Bergen, we wonen in het dorp bij haar familie. Zonder oorlog is het een mooi leven. Maar de oorlog heeft de levens van veel mensen kapot gemaakt. U bent gebleven, maar wat kan u doen? It was the same question I asked myself. I didn't have any kind of skills of you know, someone who can save lives. Ja, die vraag heb ik mezelf ook gesteld. Ik kon niks waarmee ik levens kon redden, maar ik zag dat er een gebrek aan informatie was. De wereld wist niet wat er in de Nooba-bergen gaande was. Dat dorpen met huizen van klei en rieten daken worden gebombardeerd. Ik heb me aangesloten bij een groepje Soedanese vrienden met wie we een klein team van journalisten vormen. En ze zijn nu goede reporters. Het zijn nu goede reporters die foto's en video's en verslagen maken... die we nu publiceren op onze website Nuba Report en in media overal ter wereld. Nog niet zo lang geleden bent u in de openbaarheid getreden. En sindsdien bent u ook een doelwit. Ze hebben uw dorp uh, gebombardeerd. Kunt u vertellen wat er gebeurd is? Ze hebben eerst een foto getoond van mijn vrouw en mij op de regeringszender... En ze vertelden leugens over ons, omdat we slechte dingen doen. Twee weken later hoorden we een vliegtuig. Toen hij voor de tweede keer overkwam, vloog hij over mijn huis en begon bommen te gooien. De eerste bom landde op nog geen 30 meter van ons vandaan. Je hoorde hem door de lucht zuizen. De tweede bom landde aan de andere kant van ons, op 50 meter. En dan bombs, bombs, right in Daarna volgden nog vier bommen in de buurt van mijn huis. De muren en het dak waren beschadigd, everyone was okay. maar wij hadden gelukkig niets. Kunt u daar wel blijven in deze omstandigheden? Ja, yeah, we moesten verhuizen en we had moesten. Ja, we moesten een nieuwe woonplaats zoeken en we moeten voortdurend op onze hoede zijn. Maar we denken nog steeds dat het belangrijk is om bij mensen te blijven die in de wereld niet worden gehoord. Rick Delhaas in gesprek met Ryan Bayet in de provincie Zuid-Kordofan, het woongebied van de Nuba in Soudan. Ja, het is veel narigheid vandaag, maar daar is helaas ook veel van in de wereld. De Verenigde Naties namelijk waarschuwen voor een menselijke tragedie in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Sinds een koep daar in mei, waarbij de zittende president werd afgezet en een rebellengroep de macht overnam, functioneert de staat nauwelijks meer en is het geweld enorm toegenomen. Veel mensen zijn op de vlucht geslagen en er dreigt een tekort aan voedsel. Pas terug uit de Centraal-Afrikaanse Republiek is tropenarts Erna Reinierse van Artsen zonder Grenzen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, U verbleef uh, drie maanden in uh, de Centraal-Afrikaanse Republiek. Hebt u het alsmaar erger zien worden? Ja, eigenlijk wel. Uh, Artsen zonder Grenzen is al jaren werkzaam in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Uh, sinds de staatsgreep zijn de problemen eigenlijk alleen maar verergerd. Uh, wij zitten in het gebied Bosangoa. Dat is het uh, oude, uh, zeg maar de thuishaven van de vroegere president. Wij zijn daar eigenlijk begonnen om een, uh, om een ziekenhuis nieuw leven in te blazen. Hm. Uh, na de staatsgreep zijn er enorme plunderingen geweest van alle gezondheidsposten. Hoe trof u het aan toen u er kwam? Uh, gestript. Dus dan moet u zich voorstellen uh, dat het team wat daar als eerste ter plaatse kwam vond een ziekenhuis waar werkelijk niets meer overeind stond. En zelfs de stopcontacten waren uit de muur gerukt, hmm. deuren uit hun posten gelicht, wc-brillen, wc-potten waren gestolen. Alles, alles was ontmanteld. Ja. En hoe hebt u het nu achtergelaten? Het team, ik ben daar zelf eind juli begonnen. Het team is daar in, in mei begonnen. We zijn begonnen met het weer opnieuw laten functioneren van het gezondheidszorgsysteem. Want volgens Artsen zonder Grenzen heeft iedereen recht op gezondheidszorg. Mm -hmm. We hebben het ziekenhuis redelijk gerehabiliteerd. Dat wil zeggen dat er weer uh, een OPD-functie is. Een OPD is zeg maar de outpatient department. Waar mensen die ziek zijn gewoon gratis zich kunnen laten consulteren. Een diagnose krijgen en een behandeling krijgen. We hadden ook een interne, uh, zeg maar, mensen die opgenomen zijn. Dat was in het begin met name kinderen met malaria, kinderen met ondervoeding. en uh, andere acuut zieke mensen. En daarnaast zijn we de. De bevallingen zijn we opnieuw gaan doen. Zodat in ieder geval vrouwen op een veilige manier hun kinderen ter wereld konden brengen. En ik zag een filmpje van u op het internet staan... waarin u beschrijft hoe de situatie in dat gebied is... Hoe is die? Die is enorm veranderd. Toen ik daar kwam konden we eigenlijk gewoon lopend naar het ziekenhuis zonder problemen. Maar er is een, een groep rebellen daar die tegen de huidige machthebbers uh, uh, ja, daartegen ageren. Mensen zijn, uh, mensen zijn elkaar op een gegeven moment te lijf gegaan. Je ziet een, een polarisatie en een toenemende angst binnen de samenleving. Op het moment dat ik Bosangoa verliet waren er meer dan 30.000 mensen die... Uh, toevlucht hadden gezocht tot het uh, terrein van een kerk. Dat daar natuurlijk totaal niet uh, op toegerust was. 30.000 mensen. Meer dan 30.000. Bij Binnen, één kerk. Bij één kerk plus een klooster. Daarnaast, de moslimgroep van de populatie, die zat bij een school. En daarnaast zaten er nog eens 1500 mensen... die bescherming hadden gezocht in het ziekenhuisterrein zelf. Ja. Wie vecht er tegen wie? Uh, de, de machthebbers tegen de anti-Balaka. De anti-Balaka anti zijn zeg maar de, de mensen die de oude situatie... het liefste terug zouden willen hebben. en Daarnaast regeert de angst op dit moment. Iedereen is bang voor iedereen... Iedereen durft eigenlijk niet meer naar zijn velden toe. En dat is natuurlijk ontzettend jammer, want het is nu net de oogsttijd. We zaten aan het einde van wat ze in het Engels de hunger cap noemen. Dat wil zeggen, vlak voor de periode dat er geoogst wordt... zie je dat er een toename van honger is. De oude voorraden zijn zeg maar opgegeten. En het wordt tijd om nieuwe producten van het land te brengen. Mm -hmm. Mensen zijn op dit moment zo verschrikkelijk bang... dat ze de stad niet durven verlaten. Eigenlijk het terrein van de kerk niet durven verlaten. Dus dat betekent niet alleen dat er niet geoogst wordt... Wordt, maar dat mensen ook te bang zijn om te gaan zaaien. Dus dat betekent eigenlijk dat die normale periode van honger twee keer zo lang gaat worden. En er dreigt dus, dat de VN waarschuwt daar ook voor, een groot hongerprobleem. Ja. Bij al het geweld wat er al is. Bij, niet alleen bij het geweld, maar er is ook het, het malaria seizoen is in volle hevigheid aan de gang. Het is een demische ziekte in kar. In uh, op het moment, en dat is eigenlijk altijd zo... alleen op dit moment zie je dus hè, met 30.000 mensen bij elkaar... met allemaal poeltjes stilstaand water... waar al die muskieten zich kunnen vermenigvuldigen. Het feit dat een heleboel mensen in de bush zitten... die, die zijn hun huizen en hun dorpen ontvlucht... en die schuilen met z'n allen ergens in het veld onder de bomen... die gebruiken ook geen muskietennetten... dus die ziektes zie je ook allemaal toenemen. ja. De huidige machthebbers is een rebellengroep, de CLK. Uh, dat, daar, daar zit een, een, een moslim-element in. Er is ook een grote christelijke bevolkingsgroep. Ik, ik las dat de uh, VN uh, speciaal gezant ter voorkoming van genocide... dat die waarschuwt voor een dreigende genocide in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Is dat gevaarder en heeft dat te maken met die tegenstelling tussen christenen en moslims? Wat ik kan vertellen is dat er een toenemende angst is. Wat ik ook kan vertellen is dat wij uh, militairen hebben behandeld. We hebben niet-militairen behandeld. We hebben moslims behandeld. We hebben christenen behandeld. We hebben vrouwen behandeld. We hebben kinderen behandeld. Allemaal zijn ze slachtoffer van geweld. Allemaal zijn ze hartstikke bang. Ja, maar dreigt er een genocide? Dat is wat de Verenigde Naties zegt. Bij monden van deze speciale gezant. Ik hoop het niet. Nee, dat begrijp ik. Um, er zijn berichten van grote vluchtelingenstromen. Uh, u noemt al 30.000 mensen bij één kerk. Om hoeveel mensen gaat het in totaal die, die ontheemd zijn... voor zover dat bekend is, want het is een het gewoon onrustig gebied waar niet iedereen overzicht zal hebben, denk ik. Nee, het is heel erg moeilijk om overzicht te krijgen. Op dit moment weten we dus wat er gebeurt binnen de grenzen van Bossa Daar is het op dit moment relatief veilig. Wij zien nog steeds mensen vanuit de bush terugkomen naar het ziekenhuis. Op het moment dat je vanaf Bangui, dat is de hoofdstad, de hoofdstad naar Bossa Angoa, ja. de, de weg neemt, dan zie je eigenlijk naar Bossa dat is de laatste grote stad bij de verharde weg... zie je eigenlijk dat alle dorpen verlaten zijn. En dat gaat om duizenden en duizenden mensen die te bang zijn om in hun uh, dorpen terug te komen. Sommige huizen zijn verbrand. Uh, er zijn uh, verhalen van uh, collega's... die, uh, die toch uh, uh, stoffelijk overschotten langs de weg hebben aangetroffen... van mensen die, uh, die, die het niet overleefd hebben. Dus de angst is enorm. We zijn aan het proberen om weer zeg maar, die, uh, die, die wegen op te kunnen... en te proberen om daar ook zorg te verlenen. Maar, maar daar moeten we buitengewoon voorzichtig in zijn. Waar zijn die mensen uit al die lege huizen... Een groot deel zit in de bush. Je moet je voorstellen dat er uh, één grote weg is. En dat is een onverharde weg. De meeste dorpen liggen aan die weg. Maar die mensen hebben hun veldjes 10, 20, 30 kilometer verder landinwaarts. Bossen daar zijn buitengewoon dicht. Als je drie meter het bos inloopt, zie ziet geen hondje meer. Is het regenwoud? Of... Het is echt een soort regenwoud, hmm. ja. Dus mensen verschuilen zich daar en die zitten daar in de regen. Dus daar zitten duizenden mensen gewoon zonder iets... Ja. In het bos. Ja, dus de mensen die, die, in die in die gemeenschappen zitten... die hebben het verschrikkelijk zwaar. Die zitten met z'n allen bij elkaar. We doen daar veel uh, water en sanitatie. We hebben zelfs, uh, op het Frans heet dat champ de defication. Dus dat klinkt heel romantisch, maar dat is eigenlijk een field. We hebben gewoon echt velden aan moeten leggen... waar mensen hun behoefte kunnen een doen. Een heel groot openbaar toilet. Een enorm groot openbaar toilet. Met uh, alle risico's met van alle risico's besmetting van... enzovoort van dien. Absoluut, maar het is hmm. altijd nog beter... dan dat iemand zit te poepen naast waar jij aan het koken bent. Ja. ja. ja. Um, ik begrijp dat u voorzichtig bent in het analyseren van de situatie... en wie tegen wie vecht, want het is uw rol niet. Maar wie en vooral hoe zou dit conflict opgelost kunnen worden? Wie kan het oplossen en hoe moet het opgelost worden? Ik weet het niet. Ik vind het een hele moeilijke vraag. Ik denk dat er uh, in ieder geval er moet uh, voor gezorgd worden... dat er steeds meer uh, buitenlandse aanwezigheid uh, is. Wij uh, stimuleren andere NGO's, non gouvernementele hulporganisaties. Zijn er veel hulporganisaties op dit moment of bent u een van de weinigen? Toen we begonnen waren we alleen. En nu beginnen er andere organisaties ook langzaamaan in te komen. Ja, dat is de humanitaire kant, de politieke kant. Ik vind dat een moeilijke vraag. Ik ben ja, dokter. Ja, begrijp ik. Ik, ja. Uh, ik behandel mijn patiënten. Ik kan vertellen wat zij weer... Ik zou niet weten hoe je dit op moet lossen. Hm. Mensen zijn bang. Hm. En zolang mensen niet het gevoel hebben... dat ze veilig naar hun eigen huis terug kunnen... gaat deze situatie blijven voortbestaan. Wanneer gaat u weer terug? Als ze me vragen, ga ik uh, zo weer terug. Heel hartelijk. Bedankt, Erna Raniersen van Artsen zonder grenzen over de Centraal-Afrikaanse Republiek. Dit was ook bijna bureau buitenland voor deze zondag. Zometeen Labyrinth. Pieter van der Wiele presenteert dat en gaat ons nu vertellen. Wat hij zo meteen gaat vertellen. Ja, wist jij dat mensen best wel uh, op fruitvliegen lijken eigenlijk? Dat het, uh, dat het helemaal niet zo ver uit elkaar ligt als je naar de hersenen kijkt. Daar gaan we het over hebben. De, de fruitvlieg als model voor de mens. En de vraag, uh, zijn we alleen in het universum? En als er dan nog iemand rondloopt in het universum... behalve wij mensheid en, en andere aardse organismen... zit hij ons daar af? Bijvoorbeeld. Ja, en komen we elkaar <laughs> ooit tegen in dat gigantische universum? En, en hoe? Daar gaan we het ook over hebben. Oké. Okay. Wij sluiten de uitzending als gebruikelijk de afgelopen weken af met geluidskunst. Deze keer vanuit Taiwan. Ondertussen in. Taiwan. Hualing.